8 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. Deze eeuw gingen 1,1 miljoen Nederlanders naar de sneeuw. In 2016 waren dat er 866.000, meldt het CBS. Wat verder opvalt, is dat skiën minder populair wordt, terwijl wandelen juist meer in trek raakt. De VN-veiligheidsraad heeft de stemming over een resolutie over een wapenstilstand in oost ghouta in Syrië opnieuw uitgesteld. De afgelopen week zijn daar al honderden mensen om het leven gekomen wordt al dagen gepraat over de tekst van de resolutie, maar Rusland heeft verschillende bezwaren. Zo willen de Russen dat er garanties komen dat rebellen stoppen met het beschieten van woonwijken. Bij een dubbele aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker 18 mensen omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De eerste aanval was bij de poorten van het presidentiële paleis. Daar brak een vuurgevecht uit tussen militanten en veiligheidsmedewerkers.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 Het weer vanochtend vriest het nog, verder schijnt vandaag de zon flink... maar er trekken ook wolkenvelden over. Blijft droog, vanmiddag wordt het 2 tot 4 graden. De noordoostwind maakt het voor het gevoel wel een stuk kouder. Vanaf morgen wordt het overdag nog maar hooguit, plus 1 graad. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Z. Potverdorie, zitten die gasten van Tobak Leeft en alweer. Ja, het is toch prachtig, jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ik heb geen woorden. Het is niet het is niet <lacht> ja, dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Nee, ik heb hier geen woorden voor. Nee, ik geloof het bijna niet. Nee, ik geloof het ook niet. Ik zag het wel op de televisie. Het is echt niet normaal. Het zou je dochter zijn. <lacht> oh, Je moet er wel een beetje op oefenen. Als je weer op de televisie komt, moet je misschien even een stukje tekst uit je hoofd leren. Dat is misschien wel handig. Goed, welkom bij <lacht> dit toebak bij het programma Toebak leeft. En uh, we, we zitten in een zonnige studio. Oh, de zon schijnt hier naar binnen. Heerlijk. Wat een heerlijke dag is en het. En dan die kleine plekjes eronder net, alsof er sneeuw ligt, weet je Dat is net nou zo'n kerst. Uh, ja. iets. Ja, je krijgt wel een beetje het gevoel weer. En dan krijgen we temperaturen van, uh, wat is het ook alweer, uh, 2 tot min 10 of zoiets. ja. Het, het, ja, het, ja, het wordt dat, weinig. Het, uh, nou. het wordt echt een flinke schaatsperiode. Het wordt als ik moet koude, koud weekend. wordt het Ja, geval. dus uh, heel veel mensen willen ook graag schaatsen. En, uh, ik heb er ook wel weer zin in eigenlijk. Uh, dus je gaat je kans pakken? Dit ja, ik denk, nou, dit, nee, ik geloof dat... Uh, ja, uh, maandag wordt het op, uh, op plassen... die onder... Uh, voetbalvelden die onder water zijn gezet. En uh, woensdag, donderdag... wordt het echt op wasloten. Oh, en uh, okay. meer. Okay. Dus ik moet toch even geduld hebben. Ja. Dat ik woon in de buurt. Het volgens mij niet echt zomaar een... Uh, iets onder water gezet, volgens mij. Oh. De deken zijn ons nog niet doorgebroken, zeg maar. Nee, gelukkig niet. Nee, oké. Okay. Nou, een week vol gebeurtenissen, wat is je bijgebleven? Nou ja, inderdaad, het Olympisch goud natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Zeker weten. Ja. Gister, ja. Gisteren was er ook weer iemand, die, uh, die was het ook weer, Nuis, geloof ik, hè? Die had iets, uh, had je ook niet... Uh, die King ja, uh, dat is ja, echt mega ja, echt vet. Echt zo kikken. Zo kikken, man. Echt, dat ja. had ik niet verwacht. Als de hele wereld ziet dat jij dat doet. Olympisch goud op de duizend meter. Ja, dat is toch ja. hartstikke goed. Ik, vond het wel, ik had wel moeilijkheden met het... Uh, wat noem je dat ook weer? Het uh, short tracken. Weet je, weet je dat, dat ja? ze dan elkaar moeten aflossen? Ik zat daarna te kijken Ik dacht wat een chaotisch gedoe. En dan duwen ze elkaar vooruit en dan schaatsen ze door de binnenkant heen. En op een gegeven moment er gebeurde er van allerlei dingen. En toen stonden ze langs de kant te wachten en op een gegeven moment hadden ze brons gewonnen of zo En toen iedereen blij en toen werd het uitgelegd. Ik denk wat is dit voor chaotisch gedoe? Ja, het is een hele rare sport. Het is echt een hele aparte sport. Ik heb besloten, sport. ik ga er niet aan beginnen. Nee, dat is <lacht> ook niet mijn ding maar het, het, ja, het ziet er wel spectaculair uit. Dat is ja. wel weer een beetje. En wat er ook wel bij is gebleven, dat het referendum is ingetrokken. Ja. Oppositie woest. Ja. En uh, ja, uh, omdat de andere referentie hadden geen effect. Weet je wel, zo. Van, uh, Hadden, hadden geen effecten? Bedoel? Ja, nee, het schoot niet op. Want ze hebben er uiteindelijk niks mee gedaan. want Met de Oekraïne en zo. Dat nee, ding. klopt. Nee, het dus, was een, uh, een... dus toen hadden ze zo van... Ja, dan gaan we zo'n referendum doen. Kost zoveel ja. geld. Nou, het, het was een advies. Geen zin. Maar ja. ja goed, het was nog maar het begin. Dus ze hadden het nog uit moeten kristalliseren... hoe het verder zou kunnen worden ontwikkeld. Maar ja. daar hadden ze geen geduld voor. heb dan maar van tafel. Terwijl het, het, het, het was het... Het, uh, de, noem je dat de partij die het bedacht had en die veegt het ook weer van tafel af. ja, nou ja goed. De, de tegenstanders vonden het wel weer mooi om daar ontzettend over te lopen ik. zeiken. Natuurlijk, dat en, geloof ik ook wel weer. Wat en wat me ook echt bijbleef is inderdaad de matpartij tussen Matthijs van Nieuwkerk. en die Dolf Jansen. Oh, dat heb ik, had ik gezien. De matpartij over Alja nou jaren. Verbaal, Nova. verbaal. Ja, Over nof. Ja, ja. ja, Ik, ik heb er eens zitten kijken. Of... Ik vond dat Matthijs wel een beetje, uh, ja te ver ging en en en ik vond hem erg onaardig op dat moment. Dit gaat dan voor kijkers kosten. Uh, ja, ik vond Matthijs wel heel erg goed, maar ik vond dat. Eigenlijk hij kwam helemaal niet met hele sterke punten. Nee. Hij komt totaal hij, niet met hij sterke staat steeds punten. In herhaling? Dat is heel erg journalistiek is dat. Nee, niet met maar Thijs. Ook. Maar uh, weet je nog weer uh, die je net noemde. Dolph Jans. Jans bleef ook maar in herhaling vallen. Ja, maar hij kon nog niks anders zeggen, toch? Wat moet hij dan zeggen? Ja, ja, ja dan moet hij dat beter onderbouwen. Ik, het bleef toch gewoon een beetje: gewoon van ja, over en weer. Elke hetzelfde, elke ja. keer. Ik, ik, ik het vond geen meerwaarde voor de televisie eigenlijk. Nee, zeker niet. Dat ja, deze week. is mij wel bijgebleven. zeker. Nou, goed, het is vandaag ook een uh, bijzondere dag. Dus vandaag het 24 uh, februari en het was in 1992 dat Kurt Cobain en Kurt Loft met elkaar trouwden. En ze hadden niet echt veel zin om wat dingen aan te trekken. Dus ze gingen dat in hun pyjama doen. Malibu, Hall. Muziekhal. Kurt Niels zat in de band Hall natuurlijk. Tot 2012 waren ze nog actief. En dit is een van haar leuker bad. Het heet Malibu. Dus dat is. Uh... Oh ja! Oh ja! Goed nieuws, hè? Ik vind het echt fantastisch. Het is een van de mooiste dagen als natuurbeschermer ja, in mijn hele carrière. dat ja, is een... je aanvalt natuurlijk, hè? Er is weer een uh, wolf gesignaleerd ergens, Venendaal of zo, geloof ik. En later ook nog weer ergens anders. En er zijn ook beelden van, nou, dat is echt fantastisch. Gevaar Mooi terug baseball. in Nederland. Uh, in plaats van dat we uh, wel eens sukkelige gevaar hebben, hebben we gewoon echt serieus gevaren. Het is gewoon weer een wolf die rondloopt. Laat je kinderen niet alleen buiten nee, spelen. Nee, want er zijn verhalen uit de 18 zoveel uh, dat de kinderen gewoon... Uh... Nee, goed, dus, ja. Goed, dat is allemaal cultuur. Dat moet weer in stand worden gebracht. Hè? En dat is natuurlijk ook wel, ook wel weer een gedoe van... Uh, uh, Indianen en Cowboys. Dat was gisteren echt de grootste bericht in de krant. En ja. al, elk televisieprogramma had het erover. De Tivoli uh, Utrecht. Daar uh, hadden ze feestjes, cowboys en uh, Indianen. Die, uh, ja, nou, goed, ik heb het vroeger ook gespeeld, jij hebt het ook gespeeld, iedereen. We mogen al die westerns ook niet meer uh, uitgezonden nee. worden? Nou ja, ik ben altijd wel nieuwsgierig. Ik heb nu ook wel een bepaald soort beeld van Nederland. Hoe het eruit ziet over honderd jaar. Uh, geen drank, geen drugs, geen uh, alcohol, ge geen vercier no meer. Uh, geen heel braaf, geen braaf, heel braaf Een concert e of zo? Ja, een concert. <laughs> En uh, alleen maar voorbeelden stellen hoe het moet. Ook films zijn aan banden gelegd. Want uh, je kan toch ongemerkt zomaar zo'n film tot je nemen... waardoor je verkeerd geïnspireerd wordt. Dus uh, ja, hoe ver gaat dat? Ja, hoe ver gaat dat? Ik bedoel, ik heb mezelf ooit wel eens geërgerd aan het feit... dat er een, een uh, Britse directieve beelden gebruikte uit, uh, uit concentratiekampen... om een soort verhaallijn te vertellen. Ik dacht, van, is het nou echt nodig dat je nu beelden uit een concentratiekamp gebruikt... om een verhaal te vertellen? Ik denk... Dat is ook een beetje raar. Dat vind ik ook niet mogelijk. Ik dat vind dat ook die een... moet ook gestraft worden. Ja, dus nou ja, hoe ver gaat dat? Dus uh, we schuiven langzaam op met onze uh, normen en waarden en uiteindelijk. Ja, het is alleen het botsen natuurlijk nog wel met uh, de, de landen waar het allemaal nog een beetje een rommeltje is. Uh, dus we zullen het zien. Cowboys en uh, ik wil eigenlijk even zeggen Cowboys en Angels. Maar dat van George Michael was dat vroeger, eens een hit. Cowboys en oh. Angels. Oh. Dat is <laughs> heel iets anders. Nou, die zo, Moet je zo verdraaien dan? Ja. Nee, dat is, is te zoet. Leuk? Nee. Nee, dat is echt zo zoet. Dat ja? gaan we echt niet doen. Nee, yeah. nee ik ga het niet doen. Alls... <laughs> Doe nou. ophouden. Ik hou wel nee. van een zoet plaatje, hoor. Op zijn tijd. <laughs> ja, dat weet ik. Dat weet je, nou, nou, dat dat goed, je dan. Nou goed, daar heb je we... straks ruimte voor in de Jolande Keuze. Ja, Om ja. half tien weer. <laughs> goed. Ja, er is in Brugge een schildpaddenplaag, denk ik, in Brugge, dat He? is toch ons buurland. Maar het schijnt in de grachten van Brugge. Daar kwam zich zeg maar met een plaag aan waterschildpadden. En de dieren vermenigvuldigen zich razendsnel. Ik vraag of die ook inderdaad zoveel eitjes legt als die... Landschildpadden. Wacht echt al... hoor, schildpadden die ze razendsnel vermenigvuldigen. Ja. Oh, okay. Maar ja, als je normaal gesproken één nest de schildpadjes, van, van gewone, eh? dan heb je inderdaad dat, ze, dat er wat 200 uitkomen of zo. Dat zie je altijd in die natuurfilms, ja, dat oh, ze zo ja. aan het water rennen. Dus ik weet niet of het bij deze dieren ook zoveel is. Maar ze zeggen zelf wel van: uh, <tus> dieren vangen is geen sinecure, want bij het minste gevaar duiken ze weg in het water. En uh, er is nu een van de refuik uh, uh, uitgevonden door twee studenten uit Roeselaren. En uh, daar kan je de schildpadden mee vangen. Maar de plaag is waarschijnlijk ontstaan omdat bewoners hun schildpadden in de gracht gooiden. Oh ja. En uh, ze eisen ook uh, nu een verbod op de verkoop van die schildpadden in België. Want ze bedreigen ook nog de zwanen en de eenden. Want ze happen in hun zwemvliezen. Oh, ja. Ja, dan moet die daar ben En dan ja. ben je in je zwemvlies gehapt. <güls> nou, dan mogen de snoeken ook niet meer, want die ik nemen zeg, ook. Ik uh... zeg camera's ophangen. Een waarschuwsysteem waarschuw ophangen. Ja, precies. Ja. De lange arm van de wet moet daar iets aan doen. Ja, zeker. Ze moeten allemaal gewoon goed kunnen leven hier. Ja, ze het is gewoon schat, gaan schilpadjes. Nou, ze hebben wel van die hele scherpe of, nou ja, Ze hebben geen tandjes, ze hebben gewoon een hele scherpe ook kaak. Ja, maar ze hebben ook, denk ik ook te weinig uh, uh, natuurlijke vijanden hier. Ja, het, klinkt, het klinkt nog steeds heel zukkelig dat ze zich heel snel kunnen voortplanten. Schilpadden. Ja, maar ja, gewone schilpadden, wat ik al weet. Want die eitjes die ze leggen, dat gaat heel snel. Oké, okay. dus een soort kikkerdril krijg ik dan. Alleen een voor grote kikkendril. Grote kikkers, ja. Jij ja, uh, ja. ziet toch bij die filmpjes al hoeveel van als zo'n nest uitkomt, hoeveel eruit komen. Uh, ja, nee, nee dat, dat zijn is zijn er heel veel. Ja, normaal hebben ze dan uh, vijanden die dan die eieren zal lekker gaan leegslurpen. Maar ja, goed, nou, het gaat allemaal razendsnel, dus dat is, uh, nou ja, goed voor die schildpadden. Goed, straks de ze berichten. En hier en daar weer eens een nieuw stukje muziek. En ik had de nieuwe CD van... Uh, de editor is al ontdekt. Violence heet hij. er staat nu een stukje op. Dat is best wel, wel heftig. Maar ik denk dat wil ik je toch niet onthouden. Dus dat draai ik je gewoon even. Het heet Halleluja. En je zou denken Halleluja. Maar dat is meer heftig. Even metaalgeluiden zitten erin. Luister. That's another name. It wasn't looking good for Remy, zo heet ze, officieel, dat is haar naam, en haar band, nou ja goed, ze doet alles in er eentje, ze is onder andere noise pop producer, zoals ze dat uh, mooi noemen, dat uh, noise project doet, Goed, US Girls, en Pearly Gates, hier bij het leeft in de zaterdagmorgen, het is mooi zonnig, ik wil zeggen, pak je zwemdoek om deze kant op, maar dat is misschien een beetje uh, te vroeg. Dan moet je misschien nog een paar weken maar wachten. Want we, we krijgen eerst nog een ijsperiode. De ijstijd krijgen we nog. Kleine, en dan pas, kleine, uh, kleine ijstijden. Maar goed, je kan wel even bij de standtenten. Tegenwoordig kan je al een, een kopje koffie, chocolademelk beslag slagroom halen. Want die zijn sinds uh, twee weken alweer open. Dat is uh, Een paar weken geleden was het nog even een uh, wedstrijd tussen een aantal strandpavio's. Die willen er altijd kijken of wie het eerste klaar is. Want ze beginnen op 1 februari beginnen ze altijd met bouwen. Ja, ja, maar ze zijn nu wel klaar, toch? Ja, nee, ik denk dat iedereen er wel weer een beetje actief is. Ja, Goed, dus dat was uh, de CD van de erpters, heet Halleluja. Halleluja, zeggen de dat van de vroege morgen. Nou, uh, ja, nou ja, steek van wal. Jij ja, ja, zat nog een beetje te lezen in die schildpadden toestanden. Ja, ja, die schilpadden. ja, ja het denk. valt mee, het zijn uh, 10 tot 30 eieren of zo die uitkomen. En ze zijn dan maar 3,5 centimeter, hè, die kleine schildpadjes. Oké. Okay. Het is wel op het land, hè, die waterschildpadjes, blijkbaar. Ja, Wat ik klopt. zo zag. Ja, klopt, ze worden, op het strand worden ze half begraven onder het zand en dan, ja. uh, dan kruipen ze vanuit die, dat ei terug naar de zee. Ja, maar ja, blijkbaar hebben ze weinig natuurlijke vijanden, waardoor ze dus gewoon flink aan kunnen fokken. Telet vieze rikken. Ja, fokken man! Fok! Volken. What the fuck, Vokke? Weet je, uit uh, <laughs> Nederlands hoop. Ja. Uh, what dagen. the fuck, Vokke? Ja, ja, Daar heb je het ja. over. Ja, vandaag nog een heel stuk in de krant van Nederland. De Telegraaf gelezen. Te lezen, een diepte interview met uh, uh, Kroon. Ik heb het natuurlijk over Marco Kroon... die natuurlijk, uh, dat, uh, ooit had, uh, ja, die onderscheiding heeft gekregen... omdat hij een actie had gedaan natuurlijk, in, uh, in Afghanistan en Oeruzgan... Daar is hij in 2005 ooit naartoe gegaan om inlichting in te, in, te, in te winnen. En te kijken hoe hij daar zou kunnen opereren met zijn manschappen. En in 2006 heeft hij daar natuurlijk een uh, operatie gedaan. Daar heeft hij mensen gered. En uh, we in een aanbouche En hij heeft uh, heel kordaat opgetreden. daarvoor heeft hij uh, dat, dat kruis gekregen. En nu zijn er ook al verhalen over dat hij in 2007 in Kabul een missie had. Was hij gewoon uh, in burger gekleed. Samen met nog twee andere mensen. Of ieder geval met één iemand anders. En uh, daar heeft hij waarschijnlijk zijn tegenstanders vermoord. Omdat hij eerst door die persoon. Zoon was gegijzeld. Uh, hij was in ieder geval uh, gemarteld, half gemarteld en ook nog vernederd. Uh, uiteindelijk is hij, uh, hebben ze hem vrijgelaten... omdat hij dacht dat, ze, dat hij hun om de tuin had geleid... met de goede informatie voor hun te geven... terwijl dat valse informatie was. Dus uiteindelijk kwam hij die man weer tegen op straat... en toen wilde die man hem opnieuw doodschieten. Dat lukte, mislukte, want hij schoot hem dood. en Hij schoot dus 30 kogels in het lichaam van zijn tegenpartij. 30? 30. Wow. Nou ja, dat is wel bekend. Alleen dat hij ontvoerd is, dat staat nergens in de boeken. Want dat schijnt dus als je op missie bent... dat per half uur bijna in... in, in de boek is teruggeschreven waar je was... en wat je dacht en wat je, wat, wat je ja, plan was. dat je gegeten hebt. Ja, dus eh, ja, hoe lang is hij dan van de radar geweest? Twintig minuten? Is dan, nou ja, in twintig minuten kunnen ze je wel heel veel pijn toedienen. Maar nou ja, goed, dus daar twijfelen ze heel erg over. Of hij dat niet gewoon heeft uh, bedacht... En uiteindelijk uh, zegt hij zelf ook al eens eerder in zijn boek dat hij een heel kort lontje heeft en als dat korte lontje opgebrand is, dan uh, kan het wel eens flink tegen hem gebruikt worden. Dus, uh, oh. uh, nou ja, dat is een heel onderzoek naar deze man. Hij was al eerder ook. Uh, voorschijn gekomen. dat hij natuurlijk in zijn uh, café. had hij alleen wapens. die je niet mocht hebben. Hij haalt zijn nou nog eens? Want, uh... Uh, Mar Marco Kroon. Marco Kroon, ja. Ja, dus dat. Uh, ja, dat, dat blijft de mensen te, uh, bezighouden. Omdat het natuurlijk dus wel een held is. Maar een held heeft ook wel soms een donker kantje. Ja, ja, ja. maar het, uh, het uh, geeft ook wel bepaalde kracht die je nodig hebt om een held te worden. Dat bestaat ja, uit angst of uit ja. onzekerheid. En uh, ja, dan uh, kan je een kort lontje hebben en zo. Ja, natuurlijk. Daarvoor reageer je en misschien ook heel snel. En daardoor extreme handelingen. Ja, ja, dat denk ik ook. Yes. Goed. En nou, in China uh, had je altijd die uh, terracotta krijgers, hè? Oh ja. En nou is er in uh, Amerika, in uh, het Franklin Institute in uh, Philadelphia... stond er een standbeeld van, deze, van een van ruim 2000 jaar oude terracotta krijger. En toen was er een man in december aanwezig... Op een feestje. Die heeft een selfie gemaakt. En toen brak hij een duim af een stak die in zijn zak. En blijkbaar staat het op camera. Nou ja, die man heeft uh, is inmiddels vrijgelaten van zijn. Borg, uh, van zijn uh, uh, gevangenschap. En ja? uh, hij heeft een borg toch voor 15.000 dollar betaald. Heeft hij echt een stukje. van de duim afgebroken gewoon? Uh, ja, ja, van zo'n mooie terracotta krijgen. Die zijn meestal een meter of twee, drie hoog, weet ja. je wel. En uh, hij is schuldig gevonden aan diefstal. <laughs> Maar uh, ja, de, de, de Chinese autoriteiten, hij is een heftige straf. Ja, hoeveel? Nou ja, ze willen echt, uh, eigenlijk willen ze misschien dat hij uh, gevierendeeld wordt of zo. Ik weet het niet. Nee, dat hij uh, daar gewoon tussen gaat wordt gezet, denk ik. Dat hij opgezet wordt, dat hij ja, erbij dat die, als hij nou inderdaad ja. in uh, klei wordt ge erbij gezet wordt. Oh, dat vind ik wel een goeie eigenlijk. Ja, gewoon ertussen dat gezet worden. Dat zal ze worden. leren. Ja. Dus ja, het is ook wel zeer uh, brutaal om gewoon iets van een beeld af te breken. Ja. Maar dat moet dan ook wel even gefilmd worden Want alles is het niet waar. Nee, precies. <laughs> want dan, kijk eens hoe stoer ik ben. Ja, dat, maar ja, dat, ja, dat echt was Korte een leger, leger is dus een pr prominent historisch monument uh, in de uh, Chinese stad Xi'an. Ja. 8000 soldaten zijn het, hè, op ware Ja, ik vind het wel bijzonder. Maar ja, terracotta klei, ik denk dat het wel heel zacht is allemaal. Dus volgens en... mij kan je zo die duim er weer aan maken, hoor, met een beetje zand. En... Ja, hallo, klein. daar gaat zo. het natuurlijk allemaal niet om. Het ja. gaat gewoon om het feit, dat je, hoe bedenk je het, gewoon om er iets af te breken. Ja. Nou ja, misschien ja. heeft hij een goede theorie. Ah, misschien ervoor. zat hij eraan en dacht ik, oh, hij zo maar in zijn handen. Ja. Dat, dat kan. Ja. Dat ja dus volgens mij is het echt heel slap hoor, dat die, die klei. Maar dat vind ik toch steeds heel bijzonder, dat het, gewoon, dat het zoveel jaar daar heeft gestaan ja Dat het ja, nooit dat ze uh, allemaal omge, omgevallen zijn. Want zeg maar. ja, ze keizer... we waren wel onder het zand verdwenen destijds. Ja, Quincy Wang, die heette hij. De eerste keizer van China. Maar uh, ik vraag me af of het bij alle keizers gebeurt. Maar uh, nee, dat vond ik vond het me. wel interessant. Nee, dit was, het was een hele bijzondere keizer. kan ik je vertellen in ieder geval. Goed. Nou, je kent hem een nog. Ja, ik heb nog uh, met hem <laughs> getelefoneerd. Zeker. Ja. We echt hele lange gesprekken. Waren het over de filosofie van het leven en zo. Nou goed, straks de Zandvoort. berichten uit Zonnig Zandvoort. Eerst Iels. die jarenlang muziek maakte. begin ik te horen, No Fake 1, de Dat is de bekendste plaats die ze ooit hebben gemaakt. Een Susan's House, dat is ook een beetje een spooky nummer. Het gaat over een huis waar Susan woonde, maar dat was afgesloten. En, en nou ja, goed, er speelden hele mystieke dingen daar in dat huis. En goed, het is de zaterdagmorgen en Eels komt naar Nederland en een band die altijd ouder is dan tien jaar, daar moet je voor betalen hè. Want ja, dat als veertig, mag het, dat kost als je erop uitgaat, zeg ik altijd weer, 79 euro. Er komen ook nog servicekosten bij, dus als je gewoon 100 euro reekt, dan kan je de freaks kan je zien optreden. Ik vind het echt belachelijk gewoon. Wat een prijzen voor een band gewoon. Dat is heel, daar moeten ze gewoon regels voor stellen gewoon. Goed, nou wil je het even goed nog beleven, ga je naar Tivoli Utrecht. Ik zou echt die jullie even helemaal gewoon, Want je, voordat je weet kom je toch op straat toch Cowboys en uh, Indianen tegen. Dat kan je zo maar tegenkomen. Het is trouwens 18 juni. Mocht je het echt willen weten. Het is dus, uh, de zaterdagmorgen en het is er alweer tijd voor. Namelijk de Zandvoortse berichten. Uh, Zandvoortse berichten. Ja, dat zeg ik. Joh, wees dus op tijd. Goed. Uh, uh, uh, de Zandvoortse dominee. Deunard van der Linden. Uh, gaat, gaat weg. Hij gaat naar... Uh, uh, gaat hij ook weer naartoe? Hij, gaat een, hij heeft een ander baantje. Ja, dat heb ik ook eens van gehoord. ja. Ik heb het, Harlingen, hij gaat naar Harlingen toe. Hij heeft zes jaar hier zie, actief geweest voor de protestantse gemeente Zandvoort. Hij heeft allerlei leuke dingen gedaan. Hij heeft de, de, de boel een beetje omgegooid. Hij heeft de banken eruit gegooid en een wild feest gedaan. Hij heeft stoelen voor in de plaats gedaan. Hij heeft een feest georganiseerd. Het was natuurlijk ook uh, 500 jaar de Reformatie. En uh, nou ja, iedereen was blij met hem. Hij heeft ook verschillende boeken geschreven over de Joodse gemeenschap in Zandvoort. Voor de oorlog er waren er natuurlijk heel veel Joodse mensen hier. En daar heeft hij heel veel uh, uh, over opgeschreven. Dus Iedereen was wel blij met hem, maar ja, hij heeft weer een andere missie gewonnen in Harlingen. En hij gaat niet alleen weg, maar ook Willem-Jan Servaal uh, gaat ook weg, de organist. Die ja. gaat naar Heemstede, die gaat daar achter het orgel plaats nemen. Dus... Nou, ik ben benieuwd wie dan de volgende gaat worden. Hè? Ja, dus uh, dat, uh, nou, ze hebben hun steentje merken? bijgedragen en bedankt daarvoor. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Uh, houdt u er rekening mee dat van zondag 4 maart vanaf half tien... Tot donderdag 8 maart er door werkzaamheden geen treinverkeer is van Zandvoort naar Haarlem. Er worden door de NS bussen ingezet en de, dat zal de reistijd 15 tot 30 minuten verlengen. En meer informatie is te zien op ns.nl werkzaamheden. Oké, okay, nou, nou ja. uh, verder uh, kan ik je vertellen: Culinair Zandvoort weekend zit er voor aan te komen. Wat? Dat is pas in juni. Dat is 22, 23, 24 juni. Ja, maar jij als horeca-ondernemer moet er wel snel bij zijn. Want het is ontzettend populair. En daar is uh, bijna een wachtlijst voor. Dus wees op tijd. Uh, je kan inschrijven tot en met 1 maart. En het is dan ook uh, uh, de twaalfde jubileum. Of twa tiende keer is het dan. Tiende keer. Het is ooit ontstaan namelijk uh, bij 25-jarig jubileum van de administratiekantoor Janssen en Kooij. Die vierden het toen. En die deden iets culinairs En dat was eigenlijk, dat viel wel in uh, goede aarde. En toen hadden mensen, hé, hey, dat moeten we elk jaar doen. En nu is het dan aankomend jaar dus voor de tiende keer. Dus als, uh, uh, noem ik als horecaondernemer, je denkt, ik wil meedoen, moet je dus jezelf opgeven. En als er dan uiteindelijk uh, meer, uh, meer mensen binnenkomen, dan komt er uiteindelijk een loting. Om wel uh, eraan Mee te kunnen doen. Dus dit is gewild. Ja, het is, nou, is gewild. Het weekend. Het Ja, goed. Uh, de zand wordt dus gaan offline tijdens 40 dagen vasten. Ik vind het wel heel uh, verrassend. <coughs> het vasten begint is op als woensdag na de carnaval. Duurt tot Pasen. Het duurt 46 dagen waarvan op 40 dagen wordt gevasten. Op zondagen niet. Hè, dat, en vroeger uh, al. werd altijd een stapje terug gedaan uit het luxe leven. Er werd met name soberheid op het gebied van eten en drinken gedaan. Tegenwoordig gaat het anders. En dat anders viel op toen op Facebook... een berichtje van onder andere Maaike Kappel voorbij kwam. Zij en nog twee andere standwoordjes geschreven. Voor de 40 dagen tijd haal ik alle social media van mijn telefoon af. En dan, de staat er vast tijd. Oh, ik word hier al zo kriebelig van. Nou, ik vind het wel leuk. Oh, ik echt zoiets. Jezus, man. Echt een, ja, ik ben echt verslaafd. Ik moet er echt wat aan doen, hoor. Er komt toch niks meer. Echt, ik heb zoiets van, ik ben de hele tijd erop. internet. Hé, nee, maar je zegt ook, door ik dit even, te doen... Ik ben even bezig. Kan ik alleen even gebruiken nu? Nee, nee, nee. Ik moet even een mail checken. Echte verbinding, zeg. Laten we eens even kijken of Aria zelf kan regelen. Nou, ik probeer het straks nog een keer. Maar ja, door dit te doen, uh, tonen ze dat ze zich niet alleen willen hechten aan uh, niet te veel aan onbelangrijke dingen. Dat ze zich meer willen bezighouden met, uh, met God. Hè? Met God. Nou, ja. ik, vind het, ik vind het wel uh, heel apart. Ik vind ja. het wel leuk. Ja, ik vind het wel een beetje aanstellerij. Joh. Nou ja, Och, ik heb ik dus wel. Doe uh, zoveel. Het is wel zo, want ja. ik was gisteravond was ik, uh, op mijn computer een beetje aan het rommelen. En toen denk ik van: oh, oude foto's, mijn zomers gisteren jaar. Oh, dus fel, denk, Feliciteer. Nou, ja, dus ik uh, doe even een foto'tje, uh, een herinnering van mij van Facebook naar hem toe. To ja. Hoe die er vier jaar geleden uitzag. En toen zat ik nog foto's te zoeken. Ook allemaal naar hem toegestuurd. Maar ja, daardoor ging ik natuurlijk toch weer te laat naar bed en zo. Ja. ja dan denk ik van ja, als dat er niet was, dan was dat anders geweest. Dan was, ja. ik, was ik al gegaan. Dan was je al gegaan? Naar bed. Dan gaat te het. laat. Ik ging weer te laat. Ja, nou ja goed, dan slaap je een andere keer weer meer. ja, nou ja ik, ik vind het soms een beetje rijden. Maar sommige mensen hebben er ook echt misschien wel last van. Die, die slaan ook helemaal uh, dood de, als ze zo'n apparaat in hun handen hebben. Nou, dat uh, ja. daar zal vast ook nog wel straks een uh, rechtszaak voor komen... door uh, mensen die jaarlang verslaafd zijn geweest aan een mobiel... en dan toch de internetprofijlijke uh, uh, aansprakelijk willen stellen. Want zij zorgen voor die verslaving. Hè? Die, die hebben dat gefaciliteerd. Dat is toch, daar moet oh, iets mee die, gebeuren. Ja, daar gaan we het ook aan. Uh, ja, gaan we ook aanklagen. Uh, dat ja. moet allemaal, allemaal kunnen. Nou, even een tijd voor een heel vaag plaatje. Dat kan je ook verwachten. En het ook een super organisme. 넣ers, once and Everybody wants, and Everybody wants like, you to know the name. Everybody wants and nobody's ashamed. Everybody wants but, once wants to be once like Everybody wants and nobody's ashamed. Everybody wants you to know the name. Everybody wants and nobody's ashamed. Everybody wants one once once once Everybody Wants To Be Famous van Super Organism. Bestaat eigenlijk nog maar een... Uh, een jaar? Ja, echt nog maar een ja, Begin 2017 uh, zijn ze ontstaan. En dat doet altijd een beetje denken. Dat doet een andere plaats. Ja, Lieve dit kunnen Bros. Dat doet het dan denken. Weer dat nog? Ja. Echt, dat tachtig is dit volgens mij. Ja. Ja, echt. Oh, die kleding ook als ik altijd weer zie. Nou, Zoek het even op YouTube op en dan zie je dit. Uh, Bros and When Will I Be Famous. Maar Dit doet me ook heel erg denken aan uh, dat nummer van uh, Die Another Day van Madonna. Okay. Die, die film die was uh, uh, op tv goed of zo. En die kon ik me ook niet goed meer herinneren. Maar dat zijn dan de latere James Bond films. Hè? Die zijn dan wat minder bekend. Oké, okay, James, oh, James ja, Bond. Ik dacht, ja, ja, yeah. Die Another Day. Ja, zij had ook een heel klein rolletje erin. Madonna, oh, dat wist ik niet Madonna, eens. Ja. Madonna. Oh, sorry, Madonna. Hè, dat is Arm Curry altijd. Het is Madonna. Madonna, oh, Ja. Yeah. En ze zijn nog steeds uh, muziek aan het maken. Goed, nou ik zie jij dat je helemaal in de cijfertjes bent. België ja. krijgt 2 miljard euro bijgesteld. 2000 miljard euro 2000 bijgestort. miljard? Ja, ja, ja. Is dus, er geld Lu in Lu België? Maillot, ja, <laughs> ja, ze hebben er ook nog steeds euro's, geen Belgische frankjes. Nee. Maar uh, hij zag het geld op zijn rekening staan dat hij de limiet van zijn creditcard had gewijzigd. En hij dacht dat veel van zijn problemen zouden opgelost worden. Maar plotseling was hij de rijkste man, de mens ter wereld. En ja. hij nam contact op met zijn bank. Maar het miljardenbedrag werd gestort... omdat hij zelf eerst een mogelijk frauduleuze betaling... van een website liet stopzetten. Want hij merkte dat er plots maandelijks... 34,90 van zijn rekening ging door die website. En hij wilde dat kunnen stopzetten. En dadelijk kwam de bijboek van, dezelfde van hetzelfde bedrijf. He? Nou, dat vind ik toch wel een leuke schadeloosstelling. Dat. dat mag je zeggen. Nou ja, Hij was bang voor fraude. Dus daardoor liet hij zijn pas blokkeren. En daardoor kon hij er niet meer bij. Maar hoe uh, is het nu? Uh, dat, uh... Ja, dat staat er dus niet bij. Maar He? ik neem aan dat, uh, dat de bank uh, is daar wat mee gedaan heeft. Dit heeft Juncker persoonlijk zelf voor gezorgd. Hè? Ik Junker vind heeft... gewoon zelf dat hij, uh, dat hij gewoon... Uh, 1 miljoenste procent hiervan moet nemen. Dan heeft hij toch nog twee ton of zo. Zeg ik het goed? <laughs> ja, jij bent van de cijfers. Ik ja. ben echt heel slecht in, in de cijfers. Uh, 1%, procent, dat is uh, nog heel veel. Uh, dan, ja, ik vind dat hij zeker wel 1 miljoentje mag hebben. Even, ja, dat, is, dat is op zo'n bedrag... Van 200 miljard euro is ja. dat echt een peanut. Dit is gewoon weer het bewijs dat het gewoon allemaal maar in een computer gecreëerd kan worden. Ja, het is allemaal gebakken lucht gewoon. Het is allemaal gebakken lucht ja, gewoon. Ja, ja. Junker koopt van allerlei bedrijven schulden op en geeft ze dan gewoon geld. Dat geld is er niet, maar dat poef, dat haalt hij zo even in de computer tevoorschijn... En idee hier, hier heb je wat geld. Ja, ja. Het, het is niet echt, maar dat weet jij niet. Joh. Ga er maar wat mee doen. En dat op de bedrijven dan weer uh, vlot worden getrokken. En dan weer gaan ondernemen. En, en hoeveel miljard is het niet per maand? Of miljoen? Het is echt schrikbarend veel geld wat hij gewoon creëert uit het niets. Nou, nou, ja, is nu blijkt dus iets... dat zelfs in België hebben ze er last van. maar Er is ook iets heel naars. Ik heb het gedeeld op onze website uh, van Facebook. Yeah. Uh, dat je... Uh, hoe de tellers van de wereld gaan met wat voor geld er uitgegeven wordt en zo. Dat is echt schrikbaar. Hoe oh de, de, de schulden? Ja, de schulden, maar ook de bewoners die geboren worden en al die dingen meer. En ik heb hem gedeeld op onze website en die, en die tellers die gaan maar door. Er wordt er helemaal naar van gewoon. Ja, daar moet je straks maar even wat afbeelding ja. van laten zien. Ja. Dan kan ik daar ook nog iets van leren. En dan zullen er hier weer me. een stuk van At night, I toss and I turn and I wake up without you at my side. These days, there's a million ways a man can love a woman, but I can't find one way with you. You're the full circle nightmare making all these bad dreams come true. Circle Nightmare, Calcraft. Ja, de, de nachtmer is nog niet voorbij. Heb ik het niet over de Olympische Spelen? Want dat is, al, dat is alleen maar gewoon echt. Glory, glory, halleluja. Dat kan gewoon niet beter. Nee, ik heb het ook over het gedoe in Amerika. En dan denk je dus als jeugd op te staan en denk je jezelf ik ga gewoon. Ik, ik we moeten iets doen gewoon nu. Wij zijn gewoon eigenlijk de dupe. Komen ze bij op school. Beginnen ze rond te schieten. We moeten soms echt wel... 20 minuten of een uur moeten we stil in een hoekje zitten. Eh, als oefening. Om te kijken of we, ja, of we het aan kunnen straks. Als er wel een moloot binnenkomt. Een gefrustreerde oud-leerling. Dat moeten we gewoon elke keer oefenen. Terwijl het, het moet toch anders kunnen. En dan gaan ze bij Trump uiteindelijk op bezoek. En met wat voor oplossing komt Trump dan? Ja, misschien is het wel een oplossing... als de leraar ook een pistool ja. krijgt. Nou ja, ik zag ook van de week uh, zag ik ook een filmpje. Dat ik denk, van, nou, hoe kan dit dan? En het is dus als op het moment dus dat je... Uh, je, kan, je kan dus van alles doen. Je kan alles, te ko alles kopen in Amerika als jongere. Ja. Yeah. Uh, nee, je kan niks kopen. Je kan geen sigaretten kopen. Je kan dit niet, je kan zus niet. Nou, maar je kan wel, als je 13 bent, kan je wel een enorme shotgun kopen. Ja, yeah, met een fa fake ID zelfs had ik gehoord van een van die jongens. Ja. Uh, bij die... Uh, ja, het is echt ja, je kan, als je ziet ook in die wapenwinkels wat daar ligt. Het is echt, daar word je helemaal eng van gewoon. Ja. Yeah. Het zijn van die grote jongens. Ja, en uh, dan loop je gewoon als dertienjarige er gewoon mee weg. Ja, het is ongelooflijk. En dat kan wel, maar je mag niet roken. Je mag ook niet drinken hoor. Maar nee, dat is dat slecht, is slecht voor, voor je gezondheid. Ja. Nou ja, het is dus heel, heel uh, veel te doen met de NRA natuurlijk. Die ja, dan ja. geld uitdeelt aan allerlei uh, politieke helden. en Die ja. het dan allemaal in stand houden. Maar goed, het is goed dat de jeugd, want die is de, de toekomst. Dat die opstaat en die gewoon zegt dat het moet afgelopen zijn. Ja, want uiteindelijk, uiteindelijk, hoe ver zou dat dan moeten gaan? Dan moet dus eigenlijk iedereen een wapen krijgen. Iedereen. En die komt dan s'ochtends binnen. En de, de leraar heeft ook een wapen om uh, in zijn broek, uh, broek zitten, zeg maar. In zijn uh, belt. En dan iedereen. oké okay, jongens, welkom bij deze les. Alle wapens op tafel richting de deur, je weet het hè, want als er namelijk iemand binnenkomt en die begint dus te schieten, dan mag je hem gewoon neerknallen. Ja, natuurlijk. Ja, is dus geen punt, dus dat hebben we met al afgesproken. Wees scherp hè, en uh, wie hem eerst heeft te pakken, die heeft dus, krijgt bonus, die krijgt een extra punt bij uh, geschiedenis of zo, gewoon ja. zoiets. Zal het zo die kant op gaan? Nou, ja, Zal het zo diep zakken nog? Ik hoop het niet, maar nee. uh, de kans is groot. Ja, dat de, denk ik ook. Gisteren hoorde ik wel dat Florida, waar de laatste schietpartij was op die school... die heeft al gezegd, zij gaan de leraren niet bewapenen. Dus nou, ik vond het wel een goed statement. En volgens mij zijn er heel veel scholen zijn er wel goed bezig. Maar het, het, gekke, het gekke nieuws komt natuurlijk alleen maar Amerika uit. Hè? Want dat vinden we interessant om te, ja, om te lezen natuurlijk. Het gewone nieuws niet. Er zijn ook we wel genoeg goede dingen die er gebeuren ook. Hoor. Ja, precies. Nou, nog andere uh, dingen. die, uh, oh, Je bent al in het ja, is aan het duiken. Ja, dat wel. Wat heb ik nog voor andere dingen... Uh, even kijken hoor, even snel. Hij yeah. is een 88-jarige veteraan. Yeah. Die, uh, die zag dus uh, dat er een uh, vrouw lastig werd gevallen en alles. En hij greep in, want, uh, want uh, hij denkt, wat is het nou? Vijf mannen die proberen een vrouw te beroven. Yeah. Hij heet Nixon, dat vind ik alweer leuk. Okay. En uh, John, John Nixon. En uh, hij ze niet terug, want hij is in de jaren 40 getraind als commando. Hij is gevochten in de Korea-oorlog. En hij was onderdeel van de elite troepen. Hey. Dus ja, zijn eerste doel was om hun aandacht af te leiden van het meisje. Wat heel hard gilde. Yeah. En hij riep, leave her alone. He, dus dat riep je natuurlijk. Yeah. En vervolgens keerde ze zich tegen hem en wilde ze zijn geld. Ah, hij zei, van, dit gaat niet gebeuren. <laughs> ja. En zijn training kwam weer terug. En hij sloeg een half knock-out met een karateklap in zijn nek. Okay. Toen kwam een ander met een mes. Dus ook daar moest ik mee afrekenen. Hij was duidelijk niet getraind. Alleen wist me wel enkele keer te steken. Terwijl ik het mes af wilde pakken. Okay. Maar de angst hij zegt, angst komt niet in mijn woordenboek voor. Ik ben al eens in mijn been geschoten. En ook eens door een slang geweten. Ja. Ik ben al zo vaak bijna dood geweest. Ja. Dat ik maak me hierover geen zorgen. Nee, okay. Dus nou ja, hij, hij heeft wel verwondingen aan zijn hoofd uh, en hand uh, uh, opgelopen. De overvallers sloegen op de vlucht. En de vrouw kon wegrennen. Niemand wordt gearresteerd. Maar uh, de, de politie was zeer uh, tevreden over deze uitzonderlijke moedigheid. En hij zegt, een burger zag wat er gebeurde met de vrouw in gripping. Hij heeft kleine verwondingen opgelopen. Al dus de Londense politie. Ik vind het wel, wel stoer. Het is echt stoer. Het He, opa zijn. Hij is al 88, 88. Ja, het is toch Bizarre een hele leeftijd. Is, en nou, die vrouw heeft gewoon massa. Ik hoop dat zij nou uh, nog wel even uh, die man uh, nog eventjes uh, een bosje bloemen geeft of zo. Ja. Of een eh, schone luier. Of zijn ze gewoon. Nou ja, oh, ja ze ja, Ik heb wel wat laten gaan, maar geeft toch allemaal niet. Hè. Nee. Ik heb wel wat laten gaan. Maar ja, dat ja, is van de stress gewoon. Dat is gewoon even van de stress. Klein dingetje, kom eruit. Zeg, het... Nou ja, echt bizar gewoon. Ja, dat is het wel nog eentje van het oude stempel, stempel ook gewoon. Ja, die hadden ze bij die school als beveiliger neer moeten zitten, want die, die beveiligt die later. Uh, aankwam bij die school, die is niet eens naar binnen gaan halen. Nee, die durft er niet. Die kijk, niet deze man die moet op die school gewoon zijn. Ja, die moet op die school zijn, die moet daar ingezet worden. Wel, geweldig, echt. Ja. Na je, na je 65-doorwerk, in Amerika gebeurt het wel vaker, ja. maar dit is wel een goed voorbeeld dat het ook echt functioneel kan zijn. 88. Echt bizar. What do Tell me, tell me, tell me. What, what, what do you need? Tell me, tell me, tell me. What, what, what do you want? Tell me, tell me, tell me What, what, what do you need? You know the science is free admission So what do you say? You can start at the beginning No one's listening at the doorframe You got to separate Tell me, tell me What, what, what do you want? Tell me, tell me, tell me. Tell me. Tell me. Joan as policewoman is natuurlijk uh, ja. een hitje van haar. En, uh, nou, het, het is een belofte om vreselijk ons best te doen om Wat? dit voor elkaar te krijgen. Ja. Ja, heel hard aan werk. Ja precies, het gaat over het geld natuurlijk weer over Griekenland. Oh nee, het ging over de EU. Dat we, dat we te veel geld geven aan de EU. En dat moet nou maar eens stoppen. Of het moet in ieder geval een halt toe worden geroepen. Dat het even klaar is, zeg. Onze bijdrage. We hoeven nu elke het beste jongetje van de klas te zijn. Hoe is het nou eigenlijk? Nou, het is uh, Toepak Leeft op de Radio zaterdag en het is vandaag uh, 24 februari straks weer een stukje geschiedenis. Onder andere, oh, ik las weer iets over uh, Johnny Wijsmuller. Dat vind ik altijd zo leuk. Echt hele, ja. hele oude videobeelden en uh, ja, films. worden Deze, deze kampioenen nu weer van deze Olympische Spelen, die worden straks misschien ook wel filmacteurs, hè? Uh, ik, ja, kan je er eentje noemen trouwens? Nee, ik kan niet echt zo'n eentje noemen. Die een filmacteur is geworden. Nou ja, Johnny Weissmuller dus. Ja, dat is de die is echt heel lang terug hoor. Maar ik begreep dat die Rico, hè, yeah. die, uh, die uh, Marshall Arts, wat doet die? Die, uh, die? die is zo heel goed met uh, vechtenkips yeah. en yeah. zo. Die zit nu al in de reclame. En hij had ook al kans op een filmpje. Maar ja, daarom moest hij iemand homoseksueel zoenen. En dat oh, is ja. oh ja, oh ja. Dus, uh, ik heb dat toen gezien bij... Uh, Klopt. College Tours. Ja dat klopt, dat, dat zag hij toch niet helemaal zitten. Dan had hij zo van, ja, dan gaan ze me altijd herinneren op die manier. Dus ja, dat anders, wil ik niet, maar ik... Zijn eerste uh, rol was in gay. Ja, was ja, een gay dat wilde hij ja, niet. Nee, maar dat, hij is er misschien... zeker wel aan toe om, maar hij heeft een goede kop. Dus uh, nou ja, voor hetzelfde, dat kan hij een beetje leuk spelen. Doe je een beetje waar je lol in hebt. Want op zich heeft hij het financieel niet slecht. Dus, uh, nee, nee, het is sowieso wel moeilijker Om een sporter, je bent natuurlijk ook mijn hele leven bij je autistisch bezig geweest. En om daarna nog iets te gaan doen dat je denkt, kan ik nog iets anders? Ik weet eigenlijk niet wat ik nog meer kan. Nee, ik kan eigenlijk aan een rondje schaatsen. Oh. Wat verdorie. Uh, ja, ik weet ja. het even niet. Of je nou. begint een eigen ijsbaan en geeft schaatsles en dat soort dingen. Natuurlijk. Ja, nou, het is best lastig hoor. Want ik bedoel, het is natuurlijk ook heel goed dat je voor Nederland een uh, gouden plak heeft uh, gewonnen. En je hebt voor Broed en ik uh, gezorgd. En land helemaal in uh, vier cementen geholpen met een stadion bouwen. De hele rattenplan. Ja. En, uh, dat, maar ja, uh, onze, onze oude schaatsers die zijn nu allemaal uh, verslaggever op de televisie. Dus die verdienen er ook goed mee. Ja, dat heb je ook. Ja, dat heb je ook. Dus kans om... denk ik. En ik vond ja. ook inderdaad bij die ene gast die dan zo gevallen was met zijn fiets. Die had dus echt een plek op zijn hoofd. En, uh, die twaalf vechtingen aan zijn neusbrug. En die... dat is wonderbaarlijk genezen allemaal. Maar die is lekker bezig daar met dat allemaal te verslaan en zo. Ja, nee, dat is hartstikke mooi. Ik denk dat ze daar goed voor betaald worden. Dat ze heel veel coaching doen met mensen... ook met lezingen bij bedrijven. Oh, ja dat zou ik nog wel kunnen, ja. Dus dat wordt heel veel gedaan. Ik zit nou niet echt... als er mijn leidinggevende komt zeggen: nou, ik heb een lezing geregeld met... bij de Max, dat hoeft dan niet. Nee, die heb ik even genoeg gezien. Ja, Hou op! Ja, ik heb nu ook wel eventjes een beetje een overkill ervan. Ja. Huh. Want de zomerspelen, die komen die nou over, over een jaar? De, de, de, dit zijn de Olympische Winterspelen. Dat vraag je aan een sporthater bijna. Ja, ja, ja. ja. Oh, ik ben, gaat, ik die, ben wel benieuwd eigenlijk. Dan gaat je niet lukken om daar een antwoord uit te krijgen, ja. die man. Nee. Nou, uh, straks, uh, de, ja, de, de, de, precies de geschiedenis. Ik zal even nog even een plaatje draaien voor negen uh, uur. In my belly on a woman. We're dancing for the Lala Tiger for the damn, the damn, the damn